Vanaf vandaag wordt opnieuw een aantal coronamaatregelen versoepeld. Over een uur mag de horeca weer open. En ook concertzalen, musea en bioscopen mogen weer gasten ontvangen. Per locatie mogen maximaal 30 mensen naar binnen. Ook rijden er weer meer bussen en treinen. Passagiers moeten wel een mondkapje dragen. Verder kan iedereen met coronaklachten zich vanaf vandaag bij de GGD melden voor een test. Telefoonnummer daarvoor is 0800 1202.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 In België is een jongen van 13 vrijgelaten die 42 dagen in gijzeling werd gehouden door een zwaar bewapende bende. Volgens Belgische media is het de op één na langste gijzeling uit de Belgische geschiedenis. De jongen is lid van een criminele familie uit Genk, ten westen van Maastricht. Hij werd mogelijk ontvoerd vanwege drugs. De kidnappers zouden miljoenen euro's losgeld hebben geëist. Of er ook iets is betaald, is niet bekend. In Suriname is het aantal besmettingen met het coronavirus opgelopen naar 23. Gisteravond waren het er nog 15. Van de 23 patiënten zijn er 10 hersteld. 1 is overleden. 5 patiënten liggen op de intensive care. Een paar weken geleden waren er in Suriname vrijwel geen besmettingen. Vermoed wordt dat het er inmiddels meer zijn dan de nu gemelde 23. Het land heeft niet de middelen om een grote uitbraak aan te kunnen. Daardoor, daarvoor is er te weinig personeel in de zorg. En er zijn ook maar zo'n 30 beademingsapparaten.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu voor Zandvoort en de regio. Until when been singing songs for tender dreams the ones you sang to help us sleep and we'll, we'll sing those songs I'll sing till they sleep just like you sang to me oh now just like you sang sang to me from the day that I met you I stopped feeling afraid. Oh, in your arms I safe It's in your arms I feel safe from the day that I met you I stopped feeling afraid in your arms I feel safe It's in your arms I miss you so I miss you so and I'll miss you till I'm old I miss you so It's my heart that you helped to build me. And love is my compass still Yeah, love will fill them holes I got Cause you will never hold me But I know that you are with me I know that you're in peace Cause you, you let us sing you to sleep Oh now, you let us sing your heart to sleep From the day that I met you Stop feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. So your mind and heart to slay From the day that I met you I stopped feeling afraid your to sleep you the It's beautiful, it's beautiful, it's beautiful I love it. Thanks for all the that it, y'all. It's been crazy. Thank you so much. Let's put a photo on this, right? In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day. En dat was Chef Special, de band uit Haarlem, waarmee we het tweede uur openden met hun hit In Your Arms. Het was een live opname, ook weer uit Pinkpop. Ik draaide in het eerste uur ook al wat van Pinkpop. Dit was Pinkpop 2014 en je kon het horen, een dol enthousiast publiek. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook dit tweede uur uw muzikale gastheer. Ik heb nu een nummer klaarstaan van de Nederlandse zangeres Vera Mann... Vera Man, die in een hoop musicals heeft gezongen. Ze is met name bekend geworden als musicalzangeres. Uh, en hier zingt ze het nummer Nog één Kans. En dat was de titelsong voor de televisieserie Vrouwenvleugel. Vera Man. ...dat was Man. Ik heb nu weer wat Spaans klaarstaan... ...en wel van de Spaanse zangeres Aurora Girado. Aurora Girado komt uit de provincie Malaga. Net zoals in het eerste uur Pablo Alboran... ...die kwam ook uit de provincie Malaga. En dit was een uh, al op zeer jonge leeftijd muzikale dame. Op zesjarige leeftijd begon ze gitaar te spelen... en Eigenlijk daarna is ze nooit meer opgehouden. De sfeer bij haar, dat kan zijn de tango... maar ook de de rumba's, noem maar op. En op haar zestiende jaar had ze al haar eerste flamenco-opname. In 2000 ging ze naar Madrid. Daar nam ze haar eerste album op. En dat, dat album had de naam van haarzelf. Namelijk Aurora Girado. dat was de titel van de cd. En van die cd waar ze begeleid wordt door haar landgenoot en vriend Peppa Flores. Luisteren we naar het nummer van Aurora Girado, Por primera vez, oftewel voor de eerste keer. Sientes el invierno correr por tus venas un latido salvaje te heriré por primera vez por primera vez Sobrevivir y el amor le enseñó a volar. Tanta tristeza escondida y esperando que pase deprisa, tanto resistir. Por primera vez, por primera vez. Una noticia, un momento, un pequeño rincón, un encuentro. Y la vida te regala un beso. Por primera vez, por primera vez.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 Even wat Frans. Ook dat hoort in deze uitzending altijd thuis. We hoorden al een paar Franse nummers. Maar nu gaan we luisteren naar de zanger Daniel Guichard... met het mooie nummer La Tendresse. La Tendresse. Quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse.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 But all my words come back to me In shades of mediocrity Like emptiness in harmony I need someone to comfort me Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts escape at home Where my music's playing at home Where my love lies Waiting, silently for me silently for me En dat waren natuurlijk onze artiesten van de dag Simon en Garfunkel met Homeward Bound de titel van uh, ook de docu van Nick en Simon. Ik hou ervan om regionale zaken te belichten. Er komt dadelijk ook een regionale artiest in, maar eerst kijken we even hier naar onze eigen regio. En vandaag is natuurlijk een bijzondere dag, ook in Zandvoort, want de horeca mag zijn beperkt weer open. En uh, ik denk dat uh, dadelijk na twaalf over 35 minuten zo'n beetje. Dat de terrassen ook hier in het dorp en op het strand uh, wel vol zullen stromen. Uh, ik heb zelfs begrepen dat de haltestraat is afgezet voor verkeer. Zodat daar maximaal uh, terrasvreugde kan worden beleefd. Uh, dat uh, is dadelijk denk ik iets om uh, wel mooi plaatje om uh, te bekijken. Dan uh, nog een nieuwtje. Uh, na dit weekend start de foto-expositie Stil in Zandvoort. En uh, dat is een blik op uh, onze badplaats hier in coronatijd. <tijd> een uh, tijdsdocument voor Zandvoorters en door Zandvoorters. 25 fotografen, zowel amateurs als professionals. Ze zullen uh, tentoongesteld worden als openluchtexpositie op het Badhuisplein. Maar liefst 130 foto's moest de organisatie doorworstelen... om tot het beste materiaal te komen. En dat is namelijk de beste 30 foto's. Die worden ten doon gesteld. De expositie is een resultaat van de oproep die Hilly Jansen... onze directeur van het Zandvoorts Museum... een paar weken geleden in de Zandvoortse Courant deed... Uh, en in samenwerking met het Zandvoortsmuseum... hebben wij van ZFM er een mooie videoanimatie van gemaakt. En deze kan je zien op het tv-kanaal van ZFM. Ziggo Kanaal 40. En ons eigen YouTube-kanaal van ZFM. Genoeg gepraat. Nu weer wat muziek. En we gaan luisteren, ik zei het al... naar iets andere regio. Namelijk de regio Limburg. En daar komt vandaan de bekende Limburgse zanger G. Reinders. En hij zingt, begeleid door de muziekvereniging Sint Cecilia... weren met dich, oftewel oud worden met jou. Stel zich voor, doe en ik. In een camper, allebei aard en gries. Wurt de de wijde wereld in, en zingen ook al dus Ee, Verlezen dan die buik die vooral jorige lezige gehad zou je willen hebben. We zoeken verre lijn. We stoeren nog steeds. Gekken mee, bus. dat teken. Gigantisch knap die kan ik zo mijn liefde verkloren, maar auch als ik dan met zo'n meisje kaal, dan vul ik waarom ons geluk blieft groeien met de joon. Aan mijn gebeden en ik zeg: Nu kom ik weg die één persoon stent. Maar na al die oren weet te veel van wante En ik zal op dich wachten in het leuke restaurant met een lekker fles van je. Om weer te vieren dat ik. Aatweren met ik, aatweren met ik. Met mij. En dat was dus G. Rijnders. Aadweren met Houd te worden met jou. Een gouden ouwe. Brokkel Harem. Homburg. Knegerding, knegend, kneke ding, knek heting, knegerd, knegerd, koek hoe, kneke ding, knek, een kilometerspoor schiet er onder mij door. Ik ben overweg naar jou, want ik ben weg van jou. De vanochtend voet in de lute na de nacht.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 Kreeg er een, kreeg er een, kreeg er een, kreeg er kreeg er Kreeg er kreeg kreeg kreeg En ik blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoor, en s'nachts. En zo eindigt het nummer per spoor van Guus Mewes. Het volgende wat ik heb klaarstaan is weer Frans repertoire van een van mijn favoriete zangers Michel Sardou. En hij bezinkt rouge, de kleur rood en waar hem dat allemaal aan doet denken. De kleur van een mooie Bordeaux wijn en hij komt met nog veel meer vergelijkingen. Michel Sardou, rouge Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée Qui recouvre le désert Judée, Rouge, comme les joues d'un enfant Quand il a trop joué Rouge, comme la pomme Qui te donne le parfum du péché Rouge, comme le feu du volcan qui va T'étoiles au cœur de ce dormeur couché. Comme un oiseau tué par un chasseur tragique. Comme un acteur blessé par les cris du public. Comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque. Comme la vision glacée du dernier Titanic. Rouge. Comme le feu des tziganes quand les violons s'affolent. Rouge. Comme un phare de signal quand un avion s'envole. Rouge, comme l'élève lèvres le femme quand l'amour la renvoie. Rouge, comme le front du menteur qui trahit sur parole. Comme un oiseau tué. C'est par les cris du public comme un violon brisé qui rejoue l'héroïque comme la vision glacée du dernier Titlie Comme le silence qui suit een en musique comme une symphonie quand elle est Comme la colère d'un homme, quand il voit s'en aller Rouge Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a aimé Rouge Comme le manteau du Christ, que des soldats ont joué Rouge Comme la couleur du ciel, quand il va s'écrouler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 Comme une symphonie, quand elle est Michel Sardou Rouge. Dan uh, komen we alweer aan het laatste nummer van onze artiesten van de dag: Simon Garfunkel. En ik heb uitgekozen een prachtig nummer uit hun beroemde. Concert live at Central Park, waar ze een buitenluchtconcert gaven in Central Park, New York, op 19 september 1981. De melodie is geleend van Johann Sebastian Bach uit de Matthäus Passion O oh, Hout vol Bloed und Wunden, maar Paul Simon schreef daar een Engelse tekst op en dat nummer heet American Tune. And he's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and soon. Just we to my mom. Ik had niets gehoord. Nu zeg je mijn lief, het slotte was kapot. Nu zeg je: kom binnen, door. Maar ik ben nu bang dat ik stond. Hij hoog tegen mij, alsof ik een kind meer in de kast en je zei ik kan niets voor je doen Ah nu heb je dan zelfs je ringen verpatst En kom mij vragen op hoe Je bent zeker vergeten van toen Je loog tegen mij alsof ik een kind was geloof dat je Je bent heel wat van Oh, je bent nu jezelf niet. Je hebt last van verdriet en je zegt dat je toch van me houdt. Je zegt je bent toch toch mijn vrouw. Maar je niet me mooie stand in je kaart.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 En dat was natuurlijk Drukwerk met Harry Slinger, Je loog tegen mij. Een grote hit uit 1981. Ik heb weer een andere Nederlandse artiesten klaarstaan. En dat is Ellen ten Damme. Ellen ten Damme, die een veelzijdig artiest is, eh, doet ook acrobatiek op het toneel. Eh, prachtige voorstelling een paar jaar geleden in Carré, eh, heeft Nederlandse cd's uitgebracht, maar ook Franse. En ook in 2014 een volledig Duitsstalige CD getiteld Berlin. Van uh, die cd ga ik een nummer draaien... wat beroemd is geworden door Hildegard Kneef... maar nu gezongen door Ellen Tendamme. Damme... Filmi zoals rode Rozen rekenen. Will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich dir, ich will, will alles oder En toch frei zijn. mich fügen begnügen aber ich kann mich nicht fügen kann mich nicht begnügen En dat was Ellen ten Damme met Für mich zult rode rozen rekenen. Ja, beste luisteraars, de klok van twaalf komt alweer nabij. En dat betekent dat we al zo tegen het einde van deze uitzending lopen. Het is een mooie dag, ik keek net nog even uit het raam. Lichte sluierbewolking over Zandvoort, maar een heerlijke temperatuur. En een goede dag, denk ik, om inderdaad het opengaan van de horeca te vieren. Ten slotte is in zandvoort 60% van de economische activiteit gerelateerd aan horeca en aanverwanten. Een ontzettend belangrijk economisch gegeven voor ons dorp. Dus laten we hopen dat al die ondernemers vanaf vandaag weer een verse start kunnen maken. En er toch nog een mooi. Zandvoorts zomerseizoen van zulke kunnen maken. Ik ben morgen ook weer bij u. Dan is de artiest van de dag Huub van der Lubbe van de Dijk. Een fantastische Nederlandse zanger die het best verdient om eens even... meer in de aandacht gezet te worden. Vandaar morgen Huub als artiest van de dag. Maar zoals het Doen Gebruikelijk gaan we in dit programma eruit met Robert Long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 Dan ooit kan jij niet zonder mij voor je te weet zijn mensen over.